Jon van Kamp met het FNW-journaal. De Verenigde Staten hebben meer dan 20 miljoen dollar uitgekeerd... aan zeker 130 ex-naties. Ze kregen jarenlang een toelage, blijkt uit onderzoek... van de Amerikaanse overheid. Het geld ging naar Duitsers die vlak na de Tweede Wereldoorlog... naar Amerika waren geëmigreerd. Volgens persbureau EP was de uitkering bedoeld als oprotpremie. In ruil voor geld moesten de ex-naties weg uit de Verenigde Staten. Ze kregen een voormalige bewaker van vernietigingskamp Auschwitz... elke maand 1500 euro, omdat hij terug was gekeerd naar Duitsland. President Obama maakte vorig jaar een einde aan de regeling. De Amsterdamse brandweer is nog altijd bezig met het nablussen van de grote brand... die gisteravond uitbrak in muziekcentrum Melody Line in het zuiden van de stad. Vannacht rond twee uur werd de brand geblust, maar het vuur leidde een uur later opnieuw op. Intussen is ook de constructie van het pand aangetast, waardoor het op instorten staat. Brandweerlieden kunnen het gebouw daarom niet in om op zoek te gaan naar de brandhaard. De oorzaak van de brand is ook nog onduidelijk.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 Noord-Korea heeft na enkele maanden zijn grenzen weer geopend voor toeristen. Het afgelopen half jaar mocht geen enkele buitenlandse toerist het land in... omdat het regime bang was voor een ebola-uitbraak. Het communistische land heeft die tijd gebruikt om flink te investeren... in toeristische attracties en faciliteiten. De Noord-Koreaanse overheid wil het aantal toeristen... in twee jaar tijd vertienvoudigen. Vorig jaar bezochten ongeveer 100.000 vakantiegangers het land. Bijna allemaal kwamen ze uit China. Noord-Korea wil nu meer westerse toeristen aantrekken.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 Een heel goedemorgen. U luistert naar CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Welkom naar alle luisteraars hier in Zandvoort... maar natuurlijk ook alle luisteraars buiten Zandvoort op het internet. In Spanje bijvoorbeeld. U heeft geluisterd naar uh, het openingsnummer van vandaag, Ahmed Jamal. Het komt van zijn album At The Pershing, But Not For Me uit 1958. Uh, het nummer heet But Not For Me. En uh, het is opgenomen in het, uh, in het hotel... In Chicago het Pershing Hotel. En het werd dat jaar in Amerika het nummer 1 uh, jazz album. Ik ga nog een nummertje draaien van dit album en dat heet No Greater Love. <tied> naar Joe Seeley en Paul Nefotny. Twee Canadese jazzartiesten die al sinds de jaren tachtig samenspelen. Dit nummer komt van hun album Blue Jade uit 1999. En um, het nummer dat heet A Quiet Place. Verder is er weinig achtergrond over deze artiesten te vinden. Maar goed, uh, dit was een uh, mooi nummer van een uh, mooi album. Zoals altijd kunt u meelezen op um, cfmjazz.nl. Wat ik verder ga draaien. Ik heb nog veel meer mooie muziek. Ik heb net even de weersverwachting nagekeken voor Zandvoort. Het blijft slecht weer vandaag. Dus volop reden om uh, lekker te blijven luisteren. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van uh, Herb Ellis. Um, komt van zijn album Roll Call uit 1991. Het nummer heet Once I Loved. En naast Herb Ellis op gitaar hoort u Melvin Ryan op um, orgel. Johnny Frigo op viool, J. Thomas op tenorsax En Jake Hanna op drums. We naar Herb Ellis. We gaan verder met een andere jazzartiest, Louis Stewart. Louis Stewart is een Ierse jazzgitarist. Hij is begonnen in, um, in Dublin in allerlei showbands. In 1968 trad hij voor het eerst op, op het Montreux Internationale Jazz Festival. Samen met de Ierse pianist Jim Doherty. En ontving daar een, uh, een, uh, ja, een be bekende prijs als uh, de beste Europees dus Europese so solospeler. Vervolgens kreeg hij het aanbod om in Amerika te gaan studeren... op de Berkeley College of Music. Dat heeft hij uh, afgeslagen. Daarentegen is hij gaan spelen samen met Benny Goodman... in zijn band in 1970. En is in uh, 1976 begonnen eigenlijk als uh, eigen leider... met zijn eigen band, uh, Louis de First. U gaat luisteren naar een, uh, een nummer dat heet Darn the Dream... en dat komt van zijn album Out of His Own uit 1967. Louis Stewart... Thank <laughs> We luisterden naar Toets Stielemans van zijn uh, album. Eigenlijk moet ik zeggen: CD Contrast, Guitar, and Strings Things. And Het is een dubbel CD, afkomstig van twee LP's. En nu hoorde Toets Stielemans natuurlijk op uh, mondharmonica, maar op dit album staan ook vele nummers op gitaar. Want uh, Toets Stielemans was ook een begnadigd gitarist in de jazz. Um, we gaan verder met, uh, met een hele andere. Uh, uh, ...artiest en ook een heel ander instrument... ...we gaan namelijk verder met Johnny Coltrane... Uh, ...samen met Johnny Hartman, de vocalist. Eigenlijk hadden ze heel weinig met elkaar samen gespeeld... ...tot uh, de producer Bob Thiel in 1943 tot nee, 1962... ...tot het idee kwam, laat ik eens voorstellen... ...dat hun samen met elkaar gaan spelen. Afhankelijk wilde Johnny Hartman dat helemaal niet... ...want hij vond zichzelf geen jazzzanger... Maar hij uh, werd overgehaald om toch eens te gaan kijken bij uh, John Coltrane... die op dat moment optrad in Birdland in New York. En toen de club dichtging heeft hij samen met John Coltrane en McCoy Tyner... hebben ze tien songs uh, samengesteld voor een, uh, voor een album. Maar ze waren er nog niet helemaal uit. En toen ze naar de studio reden hoorden ze net Kinkel op de radio Lush Live uh, zingen. En Johnny Hartman besloot onmiddellijk dat is het nummer wat er ook bij uh, komt... En daar hebben ze een, uh, ja, een ontzettend mooie opname van gemaakt. En daar gaat u nu naar luisteren. John Coltrane, Johnny Hartman, Lush Life. I used to visit all the very gay places. Those come what may places. Where one relaxes on the axis of the wheel of life. To get the feel of life From jazz and cocktails The girls I knew had sad and sullen gray faces With distant care traces That used to be there You could see where they'd been washed away By too many through the day Twelve o'clock tales you came along with your siren song to tempt me to madness, I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Again, I was wrong Life is lonely Again, and only last year Everything seemed so sure Life is awful Again A trough full Of hearts Could only Be a bore A week In Paris Please The bite of it All I care Is to Smile Inspire it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my brain. Romance is much, stifling those who strive. I'll live a lush life. In some small dive and there I'll be While I rot with the rest of those Train samen met John Hartman. We gaan verder met een uh, Nederlandse componist, namelijk Misha Mengelberg, geboren in 1935 in uh, Kiev. Um, hij is een, uh, een Nederlandse pianist, componist en fluxuskunstenaar. Hij combineert de ideeën van flexus en free jazz met de elementen uit geïmproviseerde muziek en klassieke muziek. Fluxus is een kunststroming eigenlijk. Een kunststroming die ontstaan is in New York in het begin van de jaren 60. En het streven van de Fluxus kunstenaars is eigenlijk het bij elkaar brengen van kunst in het dagelijks leven. Ze vonden dat de kunst in de, in de musea eigenlijk uh, uh, commercieel was, elitair was... en kunst en leven moesten elkaar gaan bepalen. U gaat luisteren naar een nummer uh, dat heet I'm Getting Sentimental Over You. Het komt van zijn album uh, Misha Mengelberg Trio met de titel No Idea uit 1996... En naast Michel Mengelberg op uh, piano hoort u Greg Cohen op bas en Joey Baron op drums. luisterde naar Herbert J. Solomon, ook wel bij zijn toneelnaam Herbie Mann. Uh, het nummer wat u hoorde is Back's Groove en het komt van zijn album Return to the Village Gate uit, uit 2012. Herbie Mann is, een uh, is, was, moet ik eigenlijk zeggen, want hij is in 2003 overleden. Een uh, bekende Amerikaanse jazzfluitist. En hij was een van de eerste beoefenaars eigenlijk van jazz en wereldmuziek. Heel vroeg in zijn carrière speelde hij ook tenorsax en klarinet. Maar daarna is hij overgestapt en ze heeft zich gespecialiseerd op de fluit. Zijn meest populaire uh, single was Hijack. Dat was een nummer 1 dancehit in 1975. En hij heeft eigenlijk door zijn verkenning van fusion, jazz en wereldmuziek... ook een groot aantal albums gemaakt. Wat ook in de popalbums uh, hitlijsten terecht is gekomen. En heeft daar uh, veel succes mee gehad in uh, tegenstelling tot vele van zijn jazzcollega's. Wat, uh, wat hun ook jaloers maakte. Het laatste nummer van het eerste uur van vandaag is uh, wederom van Toet Stielemans van zijn album Contrasts en Guitars and Strings and Things. En het heet Quarter to Five. Blijf vooral luisteren, want ik uh, ben zo na het nieuws van 11 uur nog een keer terug met nog veel meer uh, hele mooie muziek. Toet Stielemans, Quarter to Five.